De sportencompetitie heeft zijn eigen podcast. En een belangrijke steun ook voor die al eerste klasse E-regio West en tweede klasse J-regio Oost. We kunnen ooit nog kampioen worden in dit is seizoen 5. Aflevering 5 hangt de ironiek van een kampioenschap met Kurt de Keijzer en Bauke Smit. Yes! Bauke Smit, hoe gaat het met jou als mens? Ehm um, ik heb spectaculair weinig te melden, dus ik ga gewoon <laughs> vertellen dat ik eh uh, morgen met eh uh, uh, mijn eh uh, lieve vriendinnetje ga supporteren bij haar paardrijwedstrijd. Ja, en heeft uh, dat is eh uh, niet eh uh, Anky van Gunskru paardrij rijden, dat is ook niet ehm um, noemen ze een bekende springruiter Jeroen Dubbeldam. Eh uh, yes, zoiets. Ehm um, <laughs> geen idee. Eh uh, ja. Luister nu naar eh uh, Chef na, de Mission, dus ik ben een beetje zelig op de hoogte van alle Olympische sporten, maar nice, nice. <laughs> nee, eh uh, ja. dus uh, ja, het is eigenlijk allemaal in één, want het is een crosswedstrijd en dat is multidisciplinair. Dus dan ja. rij je eerst een ehm oh, eh ja. uh, uh, dressuurproefje. Daarna rij je een springproefje en daarna ga je cross country over boomstammen en dat soort onzin allemaal. En dat is het eh uh, landgoed Marsbergen. Jullie wel bekend van heel Holland Hollandpas. En, en van ehm eh eh het eh uh, zo Pietjournaal. Nee, eh uh, uh, Gr grote Sinterklaasjournaal. Sinterklaas zo, goeiemorgen. Ja. Ja, we hadden een kemio dag, ja. Ja, ja, dat eh is dat? Ja. Leuk man. Dus ben je bent er een beetje in de buurt morgen. Eh uh, van jou. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja. Ja, niet niet direct thuis ben, maar ik heb dat... het niet eens gerealiseerd, maar inderdaad. Ja. ja. <laughs> en eh okay. uh, hoe is het bij jou? Nou, ja, eh ik ga eh uh, beslekken. Nice. Ik heb van de week gehoord dat mijn contract weer werd verlengd met een jaar. Nice. Uh, voor mij doen eh uh, Dat is voor ja. jou heel baanzeker eh ja. <laughs> ja. Dus eh uh, ja, dat vind ik ook blij mee. Ik ga weer eh uh, Ik wil het gelijk uh, nou doen. Eh nou ja, vet. En eh uh, tot die tijd eh uh, paspoen kluren. Dus eh uh, cool. ja, daar ben ik heel uh, heel blij mee. Nice. Ja. Goed. Gewoon een oh, jaar verlenging. Ja. En normaal had je altijd eh ja. uh, 8 maanden of zo hè, of zo of, ja, of zoiets. Ja, 3 maanden is me ook wel eens gebeurd, 6 maanden. Pff, ja. Nee. Ja, het is iets wat ik ook vaak word ik aangenomen voor eh uh, een een project, weet je wel, ja. dat is dan. En als project af is, is het klaar. Seizoen. Ja. ja, precies. Ja ja, ja mijn slaags wordt weggeschreven op eh uh, op een titel zo simpel is het. Op een titel, uh, hoe bedoel je? Nou ja, het is gewoon eh uh, NPO bestelt eh uh, een programma. Ja. Eh yeah. uh, nou bijvoorbeeld het uh, paspoortleiden. Oh, zo. Ja. Yeah. En dat eh uh, dat hebben ze een budget voor en eh uh, nou ja, dat budget dat, dat deel je op. Nou, we een decor nodig, we hebben cameramensen, nou ja, goed. Ja, gewoon iedereen. Ja. ja. Ja. Gewoon een budget. Ja. Ja en eh nee, nee. uh, ja, wordt daar er dan ook rekening mee gehouden dat het dat het een tijdelijk contract is? Het uh, zeg maar is ligt jouw loon hoger dan gemiddeld omdat je niet baanzekerheid hebt? Oeh, dat weet ik niet. Ja, kijk, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik omdat ik best wel vaak solliciteer, dus elke keer ook weer contactonderhandelingen heb. Ja, dus dus in die zin gaat het wel eh uh, goed, maar we hebben ook gewoon een cao, dus het valt ook gewoon Ja, je bent zo oud, je hebt zoveel ervaring. Eh uh, dit is de functie is natuurlijk in deze range. Hm mm hm. Dus ja. Ja, volgens mij als ik het hele mijn hele leven bij dezelfde werkgever had gezeten, had ik lager gezeten, want ik denk meer te maken met het feit dat ik dus wat paar keer een stapje zet dan eh uh, ja, naar gemiddeld. Dan, uh, ja. Yeah. Okay. ja. Ja. Oké. Ja. Interessant. Leuk. Gefeliciteerd. Zeker. Ja, nee, goed nieuws, dankjewel. Ja. Ja, Heel blij mee. Eh uh, gaan we gelijk door eh excuses rectificaties. Eh uh, ja. Ehm uh, we moeten niet op de, de de namen komen van. De, nee. Echt wel slordig. Ja. ja de, dat uh, eh uitbater van de kantine. Ja. En dat eh uh, die blijk eh Theo en Bas te heten. Ja, ik wist het of eh direct nadat ik eh uh... Het was een klok en klepel verhaal. Ja. Dus sorry Theo en Bas, ik ja. denk dat jullie niet luisteren want waarom de fuck zouden jullie dat doen? <laughs> maar als jullie luisteren, sorry. Ja. En we missen jullie nog steeds. Ja. Het blijkt van niet zo erg dat ze je naam onthouden. Nee. Mayel waren wel goede uitbaters. Ja, zeker. Het was nog een feestje. Eh mm. uh, nog excuses van mijn uit uh, dat ik nog steeds geen logo gemaakt heb. Eh uh, excuses van mij uit dat ik eh uh, de lakspan in afmixen. <laughs> ja. Het voorlees als je dit luistert is die afgemixed. Dus ja, daarom. Maar sorry dat het zo lang geduurd heeft. Oh, eh oh, uh, specifiek aan Anieke, want die eh uh, die ja, die, die vroeg nog naar eh uh, naar de show. Ja. Oh ja, ja, ja. die uh, ja, oh nou. Ja. Dus eh uh, ik moet ja, echt jouw... mijn best gaan doen. Ja, nee, dat is maar mag maar lang maar een goed idee. Ik weet niet eh uh, heb je het in je agenda staan nu? Eh uh, ja, ja, dus mijn zondag staat ervoor gereserveerd. Dus cool. Maar dat zeg ik vaker. Dus laten ja. we maar laten we hopen dat dit de zondag is. Hetzelfde geldt voor de, voor de nieuwe het nieuwe logo. De nieuwe logo ja. Oké, okay, goed zo. Eh uh, gespeelde wedstrijden. Laten we maar gelijk doorgaan. Ja ware gebleven bij ergens ergens in ergens... januari toch? Ja, ja overwegen, ja. ja? Ja. Ja. Ja, we zijn gestopt bij 18 januari volgens mij. Ah ja, nou dan kunnen ja. we nu verder met Zaterdag 20 januari speelden wij ja. uit in IJsland bij Vivas. Meer? Ja. Eh uh, altijd feest, goede bitteravond duur. Nice. Eh uh, Bed heeft nog steeds een hersenschudding. Timo heeft nog steeds een jumper's knee. Ja, dus die kon je weer wegstrepen. Menno's schoonvader werd 60 en die had dus een familieweekend eh uh, met nou dus ja, ja. schoonvader waarschijnlijk ook. Ehm ja. um, en dan klap op de vuurpel. Remco die was ziek die dag. Eh uh, nee, dan rijden heren 2 appen. Die konden allemaal niet invallen, dus ik heb Michiel eh uh, als extra een paar slopen meegevraagd en Rolf was de tweede dia. Ja. Eh uh, altså heren 4 dus is zet werd ik eh uh, als aanvoerder natuurlijk direct bij de scheidsrechter omdat hij het appelleren nu al kot speu was. Fucking boy. Ja. Eh yeah. uh, nou ja, ik weet niet wanneer het appelleren is, maar ja. Eh uh, goed. Nou ja, ik zou tegen hem eh uh, als die mannen touche zien, dan roepen ze touche. Dat was ook eigenlijk het enige wat tot nu toe gebeurd was. Ja, ik denk dat we denken goed wel 10 punten gespeeld hadden. <laughs> maar goed, dat gaf gaf een beetje aan wat voor soort scheidsrechter het was. Eh uh, moest überhaupt hard werken om op de punten maar echt elke dubieuze bal die kregen we gewoon tegen. Ja. Het was ja, weet je, en dan nou ja, het ja. is in principe niet zo erg, want dan moet je er mee omgaan. Eh uh, maar dat even Maar het doen. voelt niet helemaal lekker. Nee. Nee. Nee, precies. En FIFA uh, was beter. Eh uh, maar god, nou ja. Eh uh, Potijdige scheids ik ik kan als ik kan er slecht tegen. Ja, snap uh, ik. En ik niet alleen, de rest de rest van het team ook ging veel te geforceerd spelen. Ja, en dat dat dat werkt natuurlijk niet. Mm hm. Eh uh, Fives eh uh, beetje jong team. Jou, ja, uh, best wel veel bravoure. Het ja, lekker veel scheuw, lekker eh uh, nou ja, ja. Nou, ja. Nou, je, lekker stoer doen. Ja, jong ja. team. Ja. Ja. En dat eh uh, thuis Prax ze dat juist op en nu versterkt het hun dus hen. Dus eh uh, ja, waar gewoon net niet goed genoeg kon gezeg niet van ons afschudden. 0-4 verloren. Niemo over hebben snel naar het bier en een bitter galituur. Heel goed. Ja. Nice. Ja. Ja, het verliezen zeker in zo'n kutomstandigheid hoort er ook bij en dan het vergeten ja. daarvan is eh uh, is ook eh uh, een hele goede eigenschap. Ja, ja, precies. Dat eh uh... Pieter Guter is heel goed, Heijselstein. Eh uh, niet goed kopen ook, maar wel eh uh, dan krijg je echt zo'n uh, zo'n houten dienblad vol met lekker voer, waaronder de schroom echte gak gak ballen uit de frituur. Oeh, nice. Maar dan ehm um, dus ja, over de grote van, zo kan ik zeggen. Pingpongbal. Ja, ietsje groter. Ietsje groter. Een flinker, flinker hokballen. Oké. Okay. Ja. Nice. Ja. Lekker. Is dat dat? Dat is dat van eh de... Ik heb laatst laatst ook eh uh, even tussendoortstapje. Eh uh, ik heb bittergarnituur gehaald bij de Makro. En dat is toch wel oh. heel anders dan die ja. fucking Mora dozen die je hebt. Je krijgt gewoon allemaal doosjes met verschillende soorten hapjes en lekkere hapjes ook, mini Mexicano's enzovoort en die flikker je dan allemaal bij elkaar eh uh, in een ja. combinatie die jij wil. Dus je kan er gewoon ja. een bakje met bami happen, want dat zit er helaas wel bij. Dan kan je gewoon wegflikkeren. Dus ehm um, <laughs> ideaal. Tip. Ja, maar je hebt een macro pas dus want jij ja, jij bent. Eh uh, mijn buurman heeft een, een macro pas ah. en uh, vanuit de kliniek heb ik er ook een. Ja. Ja. Lekker. En dat is gewoon van de slager dan? Eh uh, nee, gewoon uit de diepvries. Oh, ja, nou, zijn eh uh, ze zijn ook nog eens niet zo duur ook. Ik geloof dat je er 96 hebt voor 14 15 euro of zo. Dus nice. Shoutout uh, Makro. Shoutout Makro. Ehm um, dan gaan we door naar 25 januari hadden we allebei een yeah. wedstrijd. Eh Mag ik eerst? Mag ik eerst? Yey. Yeah. Wij mochten tegen de de weekenders en eh uh, ja, we gingen Dat is een stomme naam trouwens. Ja, echt echt kut naam. <laughs> weekenders stond ehm um, Ja, op dat moment volgens mij tweede of eerst in de competitie, dus wij gingen er eigenlijk al in met eh uh, ja, we gaan gewoon lekker volleyballen. Het het boeit niet. Want we gaan er toch wel af denk ik. Ehm um, nou, dat eh uh, weerspiegelde zich ook in hoe de coach de um, opstelling neerzette. Eh dus uh, hij heeft gewoon allerlei dingen er ingezet, gewoon hè eh uh, maakt niet uit of het niet werkt. Eh uh, gewoon iedereen speeltijd, gewoon dingen proberen. Mm hm. En eh uh, ja, eigenlijk over de de wedstrijd heen werd het steeds een stukje beter en begonnen we steeds meer kans te krijgen. En in de laatste laatste set hebben we gewoon een setje gepakt. Nice man. En wij stonden met eh uh, met stip laatste op dat moment. <laughs> dus dat is een beetje die die mannen gingen er heel zuur af. Dus het voelde eigenlijk gewoon als een overwinning. Eh uh, lekker. Ja, dat was eh uh, Oh ja, ik zie was heel mooi en eh uh, ja ik heb ook nog nooit zo smuk gefeliciteerd hè gezegd. Ja. <laughs> dat eh het zag allemaal zo een onweer gezicht. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Was nee, maar. Ik zie ook inderdaad setstanden heel mooie uh, oplopen 25-10, 25-13, 25-21 en dan 27-25. Lekker hoor. Ja, ja, wel heel fijn. Dus eh uh, ja. ja, was eh uh, was een goede wedstrijd. Eh uh, ik heb me vermaakt. Nou, dat was om eh uh, om 8 uur. Wij speelden eh uh, half u eerder. Oké. Okay. We beginnen zo tegelijkertijd dat op het volleybalveld staan. Ah, oh. totaal andere andere hoeken van eh van eh de... van de wereld. Van oh nee, wacht, van Nederland. Oké. Okay. Eh <laughs> uh, daarmee ook de wereld. Eh uh, wij we speelden thuis tegen Fortsa Hoogland heren 4, want we hebben er twee in de pool. Hm mm hm. Eh uh, nog steeds afwezig Tim van Werth en ook Maarten was die dag eh uh, er niet, het spel verdeelde. Dus Wouter Lefever hebben we ingevlogen uit Heren 2. En de dag van tevoren Wouter oftewel jumpy voor niet. Toen ben ik eh mm -hmm. uh, als een mogol middels gaan zoeken. Eh uh, Daniel de Meeteren kon niet. Eh uh, Etienne Heren 2 moest fluiten. Martijn Heren 2 was niet in Nederland. Mark is eigenlijk die eh uh, maar kan ook op midden. Was op vakantie. Heren 4 speelden in zijn geheel eh uh, tegelijkertijd eh uh, op een andere locatie. Dus ik heb Stefan Leining we eh uh, geweldig ge vet toch bekend van eh uh, Onze kerstspecial uit 2020 eh 21 ofzo. Zoiets. Ja. Eh uh, en die heb ik een keer gevlogen als midden. Eh uh, ik heb het dan wat wel eens zien doen bij verslag. Oké. Okay. Uh, ja. ja <laughs> dat was het. Je moet wat, um, toch? Je ja. moet wat. En gewoon gelijk in de basis. Tuurlijk. En we direct eh? een service risk tegen. We Kwam wel terug in de set, maar eh uh, ja, gewoon eh uh, te laat. 2522 verloren. Eh uh, begint weder set kwam de beheerder van de zaal eh uh, bij ons uh, langs de lijn staan. Eh uh, Lineus vrouw had geweld. <laughs> Hun babyetje was uit bed gevallen. Ach oh, god. Ja. Eh uh, dus Line was weg. Ja. Eh yeah. uh, toen hebben we Lex uh, Alex maar op uh, midden gezet langs de yeah. zwakke knieën. Ja. Eh yeah. uh, ook die verloren we 25/18. Eh uh, derde set pakken we wel, toen gaan we wat beter onder de service druk uitspelen, maar dat lukte weer niet in de 4e set. 1-3 verloren eh uh, die waren we officieel laatste want FC Houten had eh uh, die dag gewonnen van Forts Hoogland heren. 3. Ja, ik dacht eigenlijk dat dus... jullie het beter deden dan wij, maar nee, nee, <laughs> we stonden ook gewoon onderaan. Eh uh, ja. maar goed om te weten trouwens, ik heb eh Stefan nog, er was niks aan de hand met de knee. Nee, knap, uh, dat eh uh, wou ik nog vragen. vragen. Ja. ja. Oké, okay, mooi. Nee, gelukkig. Was en eh uh, nou, je moet er vooral niet eh uh, ge risico mee nemen, dus ik stond nee. heel goed dat eh uh, dat Lisa eh uh, maar gelukkige stuiterkinderen nog best goed. Ja, die kunnen best wel wat hebben. Ja. Ja. Eh uh, ja, dus we staan nu laatste eh uh, in de pool. Vecht. Ja. Even Dat kijken. Dan komen we 4 dagen later gelijk rechtzetten. Mooi. Dat was op maandag eh uh, hadden we Ik wil niet zeggen inhaalwedstrijd, volgens mij was het gewoon een eh uh, normaal ingeplande wedstrijd op onze eh uh, trainingsavond, volgens mij omdat we gewoon niet genoeg donderdag hadden om om eh uh, te vullen. Hm hm. We speelden thuis tegen Tovo Heren 1. Mm. Afwezig natuurlijk eh Bert en Timo, dat lijkt me vanzelfsprekend. Ja. Maar ook eh Jumpy was het er niet. Bestaat hij überhaupt wel? Bert ja, nou ja. Eh ja. Uh, ja, ja, zeker wel. Maar ja. Eh ja. uh, Jumpy was er niet als winsport en daarvoor hadden we meetrainde Daniel. Eh uh, maar goed, die heeft ondertussen meegespeeld aan Timo op midden, dus eh uh, mm. die is gewoon vervorwardig lid van het eh uh, van het team. Eh uh, en het was nog op maandag, dus dat had hem toch al geblokt, want anders zou die gewoon trainen. Ja toch heeft het een aantal bekende mensen onder andere Lars Blauwbroek. Hey. En ik zag op zijn Instagram dat zij net 10 weken hadden. Die 10 weken hadden gehad in de Ardennen. Dus eh yep. uh, die mannen die hadden nog de Laschof op hun voorhof staan bij na het uh, warm lopen. God. <laughs> en eh uh, ze begonnen in eerste set ik zat zo te kijken naar hun bankje dacht volgens mij is dit niet hun sterkste opstelling. Hm. Dus ik dacht eh uh, misschien eh uh, Sestaan Bolleg hoog eh uh, op boven derde ofzo. Dus ik denk dat zijn misschien een klein beetje onderschatting onderschatten alle van ons eh uh, we waren natuurlijk eh uh, de laatste van de competitie. Ja. Uh, eh begon aardig zat pakte de voorsprong wel. Eh uh, op setpoint wisten ze dan rond te draaien, pakken we hem alsnog 26-24. Lekker. Daniel was vet goed. Alles wat hij wat hij raakte was gewoon een punt. Nice. Ciao. Nice. Ja, en toen de tweede set stond overigens met 7 punten achter. Hm hm. Toen kwam er weer een, een service break van eh uh, Johan. Mm hm. Eh uh, Johan die serveert echt keihard, maar heeft zelf op een op een idee maar die komt dus echt nog ongelijp projectiel. Nice. Die komt uit eh uit de derde klasse. Dus die is echt nog echt nog aan het leren eh uh, beercing. En het klinkt klinkt lullig maar eh uh, zeg maar tactisch volleybal spelen. Dus ja. bij hem gewoon ijsig er gewoon lange midden die gewoon hard kan slaan. Hm mm hm. Eh uh, maar er moet nog wel wat eh uh, finesse wat, in. Finesse. Ja, precies. Ja. Finesse is het goede woord. Finesse in. Maar goed eh uh, soms dan lukt het pog ook wel en dan gaat het wel goed. Uh, eh pak die set 25-20. Ja. Eh yeah. uh, de set was raar gespannen, maar zij slipten binnen op eh uh, 25-23. Daarna was het wel een beetje eh uh, stroever bij ons. Nog steeds. Het spel ons is wel goed, maar onze middens kwamen er minder goed doorheen. En eh uh, ja, we, we, onze ik ons spel wees kreeg niet echt nummer voor elkaar om dan de bal naar buiten te krijgen. Oké. Okay. Eh uh, dat geldt ook voor de 5e set. Dus eh uh, we voeren de 4e met uh, 26 19 en de 5e set eh uh, vlogen 15 6. Ja. Maar goed, opgeven over twee punten van de nummer 3 eh uh, waren wij heel erg gelukkig mee en Tovo heel erg ongelukkig mee. Dus eh geen nette uitslag. Nee, ja. Ja, precies. Lekker. Nice. Ja. 1 februari hebben we ja. tegen Xantels gespeeld. Ja, dat was een een leuke wedstrijd. Had ja echt wel wat meer ingezeten. Ehm um, hè, uh, eerste set eh uh, 21-25. Nou, die hadden we wat mij betreft kunnen pakken. We begonnen mm -hmm. volgens mij met een voorsprong ehm um, en later hebben zij gewoon op ervaring en op ons eh uh, eh uh, ah we kunnen misschien wel winnen. Eh uh, oh ja. ons weer ingehaald. Ehm um, tweede set hebben we wel gepakt. Ehm um, 25-22. En eh uh, daarna hebben we dat gewoon doorgezet en hebben we de tweede wedstrijd in eh uh, Ja eh in dit jaar gewonnen volgens mij. Nice. En eh uh, ja, iedereen was best goed aan het spelen. Eh uh, zeker eh uh, Luke de lange midden die die was eh uh, goed aan het mappen. Ehm um, ja, ik het beveel wel. <laughs> dat eh uh, Dat goed dan? Ja. Heerlijk. Dus 3-1 dus. 3-1 gewonnen. Ja, dat eh uh, had niet gedacht dat ik dat ooit nog mee zou maken. <laughs> dit is dus. Wat sfeer bij de tegenstanders? Ehm um, ja ook wel oké, okay. die had het op zich oh. wel naar zijn zin gehad. Ja. Yeah. Nice. Ja. Oh. Ja. En dan ja. daarna Ja. Want dat waren wij weer. 8 februari hadden we weer een wedstrijd. Eh uh, Trivials uit. Ehm um, ja, Trivials uit was eh uh, ja, de leuke moderne sporthal. Ehm um, goede bitterballen daar ook en oh, en een borrel happen. Ja, en dat was ook weer een wedstrijd eh uh, waar we wat dingen gingen uitproberen en niet alles werkte. <laughs> <laughs> Moek heel eerlijk zeggen. Ja, 25-13, 25-14 en toen een setje gepakt, 22-15, uh, 25 eh uh, 25-22 en daarna eh uh, 25-15 verloren. Dus één setje uh, gepakt. Derd set syndroom? Ja, derde set syndroom. Ja. Ja. Yeah. Ja, zei ik, ik had het een ah, nee. beetje in vibe haar pakte nog een beetje en eh uh, ja. Nou, ja, nice. Toch weer een puntje. Daar ja, toch een puntje erbij. Kies, ja. schrijf het gewoon op. Daarom. Eh uh, 2 dagen later, dat zit ja. op zaterdag 10 februari. Of zoals ik plechtig noemen. Kan er wel zaterdag. Hm mm hm. Wij mochten uit naar VV Utrecht. Eh uh, ik heb opgeschreven afwezig Petter Timo, je verwacht het niet. Eh uh, Timo kon nog wel even kijken wat ik leuk vond. Ja. Alex die was tegen toevoer op de schijfverschoel geland. Ik neem niet gezegd in de eerste set al trouwens. Oef. Die is gewoon de hele wedstrijd erop gespeeld. Dat last op zijn voet, dus hij was er niet. Jumpy die kwam met eh uh, griep terug van de top wit sport. Ja. Dus die was er ook niet. Dus eh uh, Daniel weer ingevlogen op midden. Eh uh, we moeten Nicole echt heel grote bosbloemen gaan sturen eh uh, Daniel's vrouw want <laughs> we hebben hem echt wel vaker eh uh, vaker uh, gezien dan, dan dan dan vooront voorgoed gespeeld. Ja. En uh, als vervanger voor Alex heb ik eerst alle paaslopers van je Heren 2 probeert te fixen. Die konden om uh, verschillende redenen niet de nou ja, Stefan was op een uh, carnaval hmm. natuurlijk, een uh, lampengat. Uh, andere Stefan ook volgens mij en eh uh, Tim was in Spanje uit mijn hoofd. Miguel die kon niet. Eh uh, dus het heb ik John maar gevraagd, onze oude libero. Ja. Eh yeah. uh, en nu eh uh, libero in Heren 2 als extra paasloper, vond hij wel leuk op te doen, dus hij was er gewoon bij. Ja. Yeah. Ja, eh uh, we speelden dus op eh uh, zaterdagavond om 8 uur tegelijk met dames 1 van VVU. Hm mm hm. Eh uh, die speelden de maagsprongen Eredivisie, waren vorig jaar bijna kampioen. Zo. Eh uh, net eh uh, net eh uh, de laatste play-offs verloren. Eh uh, en die speelde tegelijkertijd bij ons dus eh uh, in de halve finale van de beker. <laughs> ja. Dus dan moesten de zaal binnenkomen en het uh, was er zo'n gast. Eh uh, ja, mag ik je kaartje even zien? Zo nou. <laughs> ik speel je <hier>, uh, <laughs> ik speel je achter op het veld. Oh oké, okay, nee, dan eh uh, dan mag je door. <laughs> ja. Dus <laughs> ja, dus de het was okay. een enorme herrie in de zaal. Eh uh, we hadden thuis eh uh, tegen ze verloren vrij aan het begin van het seizoen en het voelde behoorlijk om terecht doen. Mhm. Mm eh uh, en deze keer hadden we echt een goede vibe. Elke set was wel spannend als je zeg maar de uitslagen ziet. Mhm. Mm maar het was zo'n wedstrijd waar je dan als je in het veld staat ook altijd wel de, de vertrouwen hebt eh uh, van eh uh, dat het ehm uh, dat het wel goed komt. Ja. Eh yeah. uh, en dat dat was dus ook zo eh uh, 3-1 gewonnen laatste was het pijp een beetje leeg. Die hebben dan 26-24 eh uh, nou ja, verloren. Goed. Ook respectabel maar, nog. Ja, ja. In totaal dus gewoon eh uh, echt een goede potten uh, en eh uh, geconcentreerd aangevallen. Mooi. Ah, uh, lekker gewonnen. Ja. Terop. Eh uh, dan komen we bij 15 februari uit. Ehm um, en dat was weer eh uh, tegen de weekenders. Eh uh, hey, maar dan 15. thuis. Ja. Ja, dit keer eh uh, die mannen hadden carnaval nog in de benen zitten. Dat was wel fijn. Dat is bij jullie natuurlijk gewoon, ja. Eh uh, dat is wel gewoon, alleen ja, in ons team zitten er niet zo gek veel carnavallers. Ehm um, dus dat is voor ons dan wel fijn op zo'n moment. Ehm um, Ja, en het ging eh uh, het ging best aardig. Ik eh uh, ik stond op midden voor de verandering eh uh, want eh hey. uh, we hadden Even kijken. Eh uh, Nico één van de middels was op vakantie en de andere midden was er ook niet. Eh uh, dus dan had je nog maar één midden over en eh uh, nou ja, toevallig kan ik wel een beetje op midden spelen. Ja. En wil ik weten. dat ook graag. Ja. <laughs> Ehm um, dus dat was wel leuk. En eh uh, ja, ik heb ook wel redelijk wat kunnen aanvallen en uh, de aansluiting met eh uh, de spelverdelers kan nog een stukje beter, maar eh uh, dat was ja, wel lekker. Dat is altijd bij nieuwe middens toch, ja. Ja, klopt. Ja. Dus aanlangstekens nieuwe midden, ja. Ja, we hebben het eh uh, weer redelijk goed gedaan tegen ze. Eh uh, eerste set hadden we kunnen pakken, maar uh, ja, 24-26, net niet. Ehm um, daarna liet het eens even zien dat ze toch ook wel scherp konden zijn. Dus 15 eh uh, 15-25 verloren eh uh, toen hadden wij zoiets van ho wacht eens even eh uh, dat dat eh uh, nee, dat gaan we niet doen. Dus nou, weer ietsje opgekrabbelt 20 25. En het laatste setje hebben we ja, heel eerlijk mede dankzij de scheids eh uh, want hij was er een beetje klaar mee geloof ik. <laughs> Gewonderd want we hadden volgens mij begonnen we op het laatste met een voorsprong van 5 punten ofzo. En Ja, het is nog tot 26:24 doorgegaan. En uh, ja, op het laatste was er een eh uh, blok van mij. Ehm um, of tenminste het eh uh, ik werd via het net aangespeeld. Dus de bal kwam in het net en ja, ik raakte hem wel aan met mijn handen. Ja uh, ja, oh ja ja ja. Maar de scheidsrechter gaf hem eh uh, vier keer spelen. Dus ehm um, nee. en toen was het ja. klaar, gelukkig. <laughs> <laughs> Want anders had het nog wel eens heel naar af kunnen lopen. Dus het laatste setje hebben we wederom gepakt tegen de weekenders. En deze oh, ja. keer waren de de mannen er eh uh, flink veel eh uh, sportiever over. Dus Ja, uh, oh, nou ja, kijk. Nou. Ja. Dat gaat wel. Dus blijkbaar een team wat jullie gewoon licht qua spel of zo. Ja. Ja. Dat eh uh, ja, ze zijn het is gewoon een degelijk team. Het is niet ze zijn we niet de hele harde meppers of hele slimme spelers. Het is gewoon allemaal degelijk. Ze hebben veel En het wordt allemaal het komt allemaal weer jouw kant op en dan moet je dus op eigen fouten gaan eh uh, gaan winnen. Ja, uh, ja. En als je dan een setje hebt waarin je weinig fouten maakt, ja, dan dan ben je hem ook. Ja. Ja. Ja, hè, nee, ik snap het ja. ja. Over eh delegatie gesproken. Eh ja. uh, wij speelden eh uh, afgelopen donderdag. Dat was eh gisteren. Ja. Ja. Dat uh, was het gisteren donderdag. 29, ja. 29 februari. Ja eh uh, thuis de shot was dat in de kleedkamer afgelopen maandag. Hoe groot is de kans dat je een wedstrijd hebt op 29 februari? Eh uh, 1 op eh uh, wat is het eh uh, 365 keer 4? Eh uh, wat is het? Ja, maar ja, ja, goed, met de kans ja. het is natuurlijk eh uh, uh, het, het valt het valt in het 730, seizoen. 130 eh hij speelt niet het hele jaar door. 1060. Ja. <laughs> dus eh uh, nee ja, nee eh uh, geen ja. idee. Maar mogen klein... we wiskende nerd luisteren? Ja. Uh, laat het ons laat het ons weten. Kans dat je een wedstrijd ja, ja, Pelle stond me bezig. Ja, oh, nee, serieus? Nice. <laughs> ja. Cool. Ja, in de in de, in de kleedkamer het was het was, het, was het, nou ja. Ja. Eh 19 februari. Schrikkeldag afwezig eh uh, Bert Timo. Ja. Eh uh, we hadden Edwin als eh uh, derde midden eh uh, mee gevraagd. Eh uh, met als wisselheld dat Joanna en Wouter dat ze daarna met Herthwees zou mee doen. Oké. Okay. We begonnen met met goede hoop tijdens het inslaan. Eh uh, ze waren wel met zevenen en eh uh, uit was die wedstrijd die eh uh, Joos had gecoacht. Mhm. Mm eh uh, en die wonnen wij de daar wonnen wij de 5e set met 15-3 omdat ze conditioneel helemaal kapot zaten. Ja. Yeah. Dus ik dacht, oh, ze zijn wel met zevenen. Ja. Yeah. Misschien kunnen ze weer kapot spelen. Ja. Yeah. Ondanks dat ze best wel hoog staan, staan 4e ofzo. Mhm. Mm eh uh, dus ja, het belooft wat maar uh, het pakt helaas anders uit. Dit was dus een heel degelijk team, maar ja gewoon volle bak risico's nemen in de aanval. Ja. Wat we niet elke keer goed konden doen. Ja, en dan dan leef je de ballen en dan krijg je ze toch vaak terug. Ja. Eh uh, zo een hele goede middens die dan best wel veel punten maakten. Eh uh, ja, eh uh, monden weer uit een beetje onderin gefit, dat werkt ook niet positief. Nee. Eh uh, gelukkig de laatste set nog wel recht kunnen zetten. Eh uh, dus eh uh, 3-1 verloren. Laatste set 26-24, dat was nice. Ja. Ik heb weer eens een eh uh, setpoint verneukt op eh uh, Oh kut. <laughs> het was het 25 eh uh, 24 23 ofzo. Nou ja. Ja. Ja. Dat is fucking. Ja, hetzelfde hier is door, want het, meestal als zeg maar als ik weet dat het setpoint is en ik en ik krijg hem maar voor neuken, dus deze keer had ik niet door dat het setpoint was. <laughs> dus nou ja. Huh? Ja. ja. Dus eh uh, goed. Nou ja, wel zet je tegen tegen shot, wat ook wat weet je, wat een beetje zo'n zelfde vibe was wat jij net vertelde van eh uh, dat je aan die laatste pakte, door zat toch nog een beetje met eh uh, vertrokken gezicht het veld verlaten. Ja. Eh maar fijn. ja, een puntje. Ja, kijk je hoopt omdat dit dan een eh uh, puntje is wat eh uh, je directe concurrent op de ranglijst eh uh, niet maakt. Ja? Ja. Dat snap ik. Ja, het is dus wel. Ja, ik denk het wel. Zou het ooit gebeurd dat we echt een keer gesponsord geworden? Ik denk het niet. <laughs> Behalve dan door Oh Michiel. nee, ja, ik denk ik denk het wel, maar eh uh, <laughs> ik ik hoop het wel. Ja. Ehm um, Maar ik ken niemand met een bedrijf wat groot genoeg is dat ze dat soort dingen kunnen doen. <laughs> of denken. Die 30 voetballers in Utrecht, dat is dat is de, de niche die ze nietmarkt. Ja. Helelijk. Ehm um, het sponsormomentje. Het sponsormomentje. Wat heb jij? Ik heb ehm uh, van mijn eh uh, lieve vriendinnetje eh uh, voor ehm uh, Valentijn heb ik lekkere biertjes gehad. Oh feest. En daar heb ik er één van meegenomen. Het is de gebrouwen door vrouwen Blossom Blond. Nice. En het heeft een heel mooi etiketje van een bij en of nee, een hommel en plantjes en weet ik veel. Wat. Dus hmm, Oké. Okay. Okay. En dan zal ik de ASMR stand even aanzetten. Zo, zo staat hij aan denk ik. Hoop. Dat was heel hard. Dat is dopje in je grond bijvoorbeeld. Ja. Komt hij? Ah. Hopla. Zo, weer normale audio oké -okay weer. Ja. <laughs> Mooi. Wat heb jij meegenomen? Eh, uh, ik weet niet of het even zo smaakt. Sorry? Oh, uh, is, ja. zal ik zag dat eerst. Doen? Hij heeft een eh uh, heel eh uh, letterlijk bloesemig eh uh, aroma. Dus hij ruikt best wel zoet. Dat is geen rassing natuurlijk. Oh. Maar de smaak is wel lekker. Dus ehm um, ja, stel hem blond biertje voor, maar dan met een beetje een bloesemige uh, nasmaak. Ja. Okay, ik vind het wel lekker. Maar. Ja. Ik ben ondertussen naastig op zoek naar een uh, ja. fles open nog. Wel. Ja, got him. Oh en en eh uh, wat had jij ook weer voor biertje? Oh ja. Ik heb een eh uh, Calypso van, van Brouwerij Het Ei. Nice. Eh uh, voor mijn verjaardag gekregen ooit nog, dus het zat nog in mijn één van de 3 bierpakketten die nog in de kast stond die ik zo langzaam zeker zou lekker aan te opdrinken. Dat weggerukt. Ja. ja, een Session IPA. Nice. Dit is lekker. Mooi. Ehm um, wel fris. Citrus. Ja. Ja, zeker. Hm. Maar ook een beetje dat ehm um, dat bittertje wat de IPA's natuurlijk maar hebben. Ja. Ja. Nee, eh uh, ie ga ik lekker op. Eh uh, Brouwerei tijd e clip zo. Nou. Hm. Weet jij dat trouwens een Session IPA is dat dat is dat is gewoon lichter dan een normale IPA ofzo, toch? I guess, ik weet het niet. Dat is een goede vraag. Weet je het antwoord? Stuur het in. Ja. En wie weet behandelen wij het over 3 jaar eh uh, alst deze aflevering afgemikt. Ik neem ja. nog even een klein slokje. Ja, dat is goed, ik ook. Ah, lekker. Zeker was ik aan toe een biertje. Maar of... we hebben het na eh VVU uit hebben we ook zoveel gezopen nog daar zo. Was <laughs> ook echt super cool. Het was natuurlijk eh zaterdag van carnaval. Ja. En eh uh, ik had dus ik was daarna het gelukkig met de trein. Hm mm hm. Uh, eh om een uur of 1 werden wij eh uh, de galgwaard uitgeschopt. En toen heb ik dus met de OV-fiets naar de naar het centraal gegaan. En ik had gewoon gezien, oh ja, de laatste trein naar eh uh, Amersfoort gaat om 2 uur, maar ik had niet meer, niet meer goed gekeken hoe laat dan de trein daarvoor ging. Dus ik had eigenlijk gewoon de de trein van was het 11 over of 13 over of zo rond die koers. Het ja. gemist. Dus toen moest ik dus 40 minuten op Utrecht centraal zitten. Het is niet heel leuk, kan ik uit ervaring zeggen. Nee, nee. zo'n klef so zo size broodje en eh uh... altijd to go of eh uh... Ja, de kiosk kost eigenlijk nog open. Want... Kiosk. Ja. Ja. Ondertussen nee. kwamen er dus allemaal van die middelbare scholieren in in Wonshees terug uit eh uit Brabant die daar hebben carnaval. Ja. Ja. Ja. Hm, ja. mm. alsof eh uh, dat je denkt, wele godverdomme bijna 40, dan zou je dit soort dingen toch iets beter moeten kunnen, kunnen plannen, maar eh uh, helaas. Ja, maar als de drank in de man is, hè? Dat is het. Ja, dat is gewoon gezellig. Ja. ja. Stond vaak yeah. in de Stond van zaken. Ja, wat moeten we daar ja, nog over zeggen? Eh uh, goed, we kunnen even kijken naar de eerste klasse E en dan zie je dat wij uh, net niet onderaan staan. <laughs> <laughs> nou, we kunnen even kijken naar de tweede klasse J en dan zullen we zien dat wij onderaan staan. Ja, ja. Niet gek veel punten achter, maar wel meer dan we verdienen op Volomie, want Volomie is helemaal niet zo sterk team. Nee. Nou, nee, maar die staan 1 punt boven jullie. 1 peetje maar. Ja. Dat is het, dat is te overzien. Ja, ja. Eh uh, ja, nee, wij wij staan dus eh uh, met de wedstrijd meer gespeeld 4 punten boven VC Houten. Nice. Fijn. Ja. Dus ja, goed. Nou ja. Hopelijk blijf je daar dan ook even. Ja. Het het mooie is dat is eersteklas hè, dus we kunnen we ons volgend jaar gewoon weer eersteklas inschrijven. Mm hm. Maar ja. Zo, wel lekker, als je het gewoon verdiend heeft hij heeft heeft eh uh, Tajanau een berekening voor kampioenschapsscenario's? Ja, ja. Ingezet. Ja, als je op probeerselspunt.nivo.be kijkt dan eh uh, kun je onder andere de stand op verliespunten zien, want dat een realistischer stand is. Ja. Je kunt ook bij de stand kijken wat er moet gebeuren eh uh, of voor er volgende week iemand kampioen kan worden. Als je dus bij ons nu klikt, dan kan je zien: volgende week kan er nog geen team kampioen worden. Oké. Okay. Ja. Ik stel bij mezelf eens kijken. Het kan maar in één eh één ding geloof ik. Misschien is dat omdat er nog echt geen kans is dat er iemand kampioen kan. Nee, dat zou heel kunnen want bij ons staat er iemand echt heel dik voor. Zou kunnen. Eh Bosjes van Kinderwagens USV produceren 3. Het het blijft zo kut. Ja, dat dat wat heeft ze bezield om dat te kiezen? Ja, nou ja. Eh wat je trouwens ziet eh als je kijkt op eh verliespunten bij het standverloop dan staan wij gewoon onderaan. Dus we hebben per wedstrijd het slechter gedaan dan eh uh, FC Houten. Ja, en als we kijken naar standverloop uh, bij eh uh, op verliespunten bij ons, dat staat onderaan. <laughs> ja. Helaas. Ja, een tijdje ook al. Yep. Mag jullie ja. Ja, ja, nou ja. Wij kunnen anders, niet hè? meer kampioen worden. Nee, dat denk nee, ik. Niet. Nee. Nee. Jij ja. ook niet of jullie ook niet, denk. Nee, nee. nee. nee niet in de eersteklas in ieder geval. Kijk opgeven dat programma. Wij yes. spelen nog eh uh, Nou, we hadden het hele het hele programma tot het einde maar pakken. Nog 5 wedstrijden. Ja. 8 maart spelen wij uit bij VC Houten. En we missen fucking iedereen. Top. Het is de, de, de complement om de lekkere plek. Ja. Eh uh, iedereen is of ziek zwak misselijk afwezig, Van vakantie, geen idee. En dus we hebben gevraagd: "VC Houten, willen jullie anders niet de wedstrijd afzeggen?" Eh uh, en te zij zei: "Nee, dat willen we niet." Oké. Okay. Nou ja. ja, goed. Dus eh uh, ja. Eh uh, we missen Alex, eh uh, Wouter natuurlijk. Bert en Tim waren er nog niet fit. Daniël kan ook niet. Hm mm hm. Eh uh, oh ja, Heren 2 speelt die dag tegelijkertijd en Heren 4 speelt <laughs> zowel de dag ervoor als de dag erna. Eh mm, top. Ja, dus ja. ja, goed. Nou gaat Wouter geloof ik want die eh uh, dienstvrouw is op vakantie, dus hij zit thuis met de kinderen. Hm. Eh uh -huh. uh, dus die gaat toch wel even kijken of hij een oppas kan regelen. Dan hebben we in ieder geval twee middag en dan zijn we in ieder geval heb je in zetten... ieder geval iemand eh uh, ja. ja, in het veld staan. Ja. Ja. Dus dat eh uh, dat wordt een belangrijke pot ehm um, met een hele smalle selectie. Ja. Maar Top. ervaring leert dat dat vaak de beste wedstrijden zijn. Dus wie weet. Vaak gaat dat wel goed ja, inderdaad. Ja. Eh ja. uh, dan spelen we 14 maart nog uit bij Protos, 23 maart uit in eh uh, Bilthoven bij Irene op zaterdag. Hm uh hm. -huh. Ook leuk. Dan eh uh, zaterdag 30 maart Fortzo Hooglandheren 3. Oké. Okay. Gek genoeg delechtere versie van Fortzo Hooglandheren virus beter in de pure. Ja. ja. En dan sluiten we het nog op 13 april af met in met Cito. Cito. Cito. Toch? Ze hebben, hebben zij is het toch? We hebben we zijn dan ook de Cito toets. Hè hè. Oké. Eh uh, wij uh, ja, wij hebben uh, 7 maart hebben wij eh uh, hexagon uit. Hexagon, een zeshoek. Ja, zeshoek. Ja, benieuwd wat ze daar gaan doen. Volgens mij is het de middenmotor. Eh uh, uh, derde plek. Nee, hier. derde plek zelfs. Ja. ja. 28 maart tegen de nummer 1 thuis eh uh, gaan we waarschijnlijk afgedroogd worden. Oef, ja. Eitels. 4 april TVOL uit daar hebben we wel een kans om een paar puntjes te pakken. Ja, we staan wel vierde ook. Dat is een zwaar programma nog jullie. Yep. En <tie> Volami thuis hebben we op het laatst, dat is de laatste wedstrijd en dat is onze directe competitie. Dat zijn die mensen die één puntje boven ons staan, dus Dat is de laatste wedstrijd van jullie competitie. Ja, echt serieus jullie. Ja. Om de 9e 10e plek. Hm. Uh -huh. en... Echt helemaal top. 11 nu... april. Nu al zin in. Hoe laat? half 10s avonds. Half 10s avonds. Ja. Wij spelen thuis dus in eh uh, in en... Nijmegen. Mocht je willen ja. komen supporten. Dat uh, op wil half 10 in de Vocasa hal. Ja, we hebben gewoon een eigen sporthal met een kantine. Die, die ook gewoon uh, zo heet, de Vocasa hal. Ja. En en we hebben we hebben een kantine met met een, een goede uitbater en die die er ook gewoon altijd is en ze hebben witbier en ach. Zeg schuldigheid. Ik pakte mijn microfoon in plaats van mijn glas. Goed, <laughs> heeft een goede vriend Mibo eh uh, achter de rug. Dat valt wel mee. Ik denk nee, vrijdag is mijn eh uh, dinsdag met mijn zoon Papadag. dus eh uh, ja. ik heb eh uh, leek ben lekker aan het pubben. Daar moet je niet zo zuipen, daar vind ik niet verantwoord. Weten van die ontvolt dan nee. Eh nou right now eh sporten dan het seizoen er al weer op. Ja. Nou, ik ga ervan uit dat we nou ja, we gaan even kijken waar we de volgende plannen. Misschien dat we nog eentje voor het einde pakken. Ja, fijn. We kunnen in april nog een keer. Al is het alleen maar zodat we samen even wat bier kunnen drinken. Ja, als een goede. Laat me eerst even eh uh, inderdaad nog even wat ehm uh, belangrijke noten. Eh uh, wil je bijvoorbeeld een kleren van de keizer eh T-shirt kopen of een kleren van de keizer hoodie? Ja. Of een Maar dan een eh uh, een kroniek van een kampioenschap hoodie. Ja. Ehm uh, ga dan naar oh, klerenvan ja, dekeizer.nl. Dankjewel. Dat is beter. Ja. Ja. Of een S4-SR3 uh, merchandise kun je ook kopen. Ja, ja, met een uh, alpaca. alpaca. Niet een lame. Ja. Het is echt wel een alpaca. Al Alpa, alpaca is belangrijk. Ja, ik denk van de kreis. Kan ook met ons uh, in het dag komen via... X voor een tweeter. X voor een tweeter. Kroniek Kampioen of at Kroniek Kampioen. Ja, of mail uh, naar Kroniek van een Kampioenschap. At Gmo.com. Of kijk op Kroniek van een Kampioenschap.nl. Ja, je spit dan veel luisteren en tot op het kampioenschapjesfeestje. Feestje. Eh uh, volgend van, jaar misschien. Van protocole. van iemand anders ja. iets als. Ja. <laughs> nee. Feer ook altijd zo lastig zo een outro eh uh, een beetje vol en <laughs> zo zo een uh, spontaan outrootje verzinnen. Ja, <laughs> ja, dat is ja. lastig. <laughs> ja. Goed. Ja, je moet er toch wat mee, hè? Je moet wat uh, je, moet, uh, je ja. moet toch een beetje een uitloper hebben waardoor het lijkt alsof we een dat neutrale programma zijn ja, en een dat neutraal dat we, gesprek hebben. Ja. Dat we niet alles opzetten te lezen uit een draaiboom. Ja, na dat. Ja. ja. Ja, dus meta grapjes. Ja. Meta. Oké, okay, doei. Jo. <laughs>